CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel stelt zich niet meer verkiesbaar bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij zegt dat hij bij zijn aantreden in 2007 al had besloten dat dit zijn laatste termijn zou zijn. Van Geel was eerder onder meer staatssecretaris van Vrom. Ook VVD'er Johan Remkes komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Hij vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging.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 ZFM After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man Al 20 jaar Wife Wife Dit is 20 jaar ZFM Where are you going baby? No, you can't take the car huh? Take the kids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 Ik heb je ja. aan. Uh, ik heb al een vriend. Ik ook. Aardige mensen. Hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruikzaamheid op internet. www.zfmzandvoort.nl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 No soy de Just a